Rutte vroeg zich verder af of de ont-islamisering die Wilders voorstelt... wel goed is voor de bestrijding van de criminaliteit. Je zou ook de renoudering kunnen ophangen als het gaat om de groep overlastplegers... waar het in dit geval om gaat, dat dat bijna nooit Marokkanen zijn... die op de moskee gaan. En hetzelfde geldt voor de Antillianen, die overlast veroorzaken in een aantal steden. Het besluit over de uitbreiding van het paspoortvrije Schengengebied... met Bulgarije en Roemenië is uitgesteld... De komende weken wordt verder onderhandeld... zodat er een besluit kan worden genomen op de top van 17 en 18 oktober... wanneer de EU-regeringsleiders bij elkaar komen. De ministers kwamen er vandaag niet uit... door tegenstand van Nederland en ook Finland. Minister Leers vindt Bulgarije en Roemenië nog niet klaar voor toetreding... onder meer vanwege de corruptie en de criminaliteit daar. Ook vindt hij dat de bewaking van de buitengrenzen... nog niet in goede handen is bij die twee landen. Over uitbreiding van het Schengengebied... kan alleen bij unanimiteit worden besloten.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 Als ze 16 zijn en drank mogen kopen, drinken ze volgens het onderzoek nog steeds minder dan leeftijdsgenoten. De man die in Amsterdam cabaretière Floor van der Wal doodreed, is veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook mag hij vijf jaar geen auto rijden. De uitspraak was lager dan het openbaar ministerie had geëist, zegt de persrechter. Nou, de officier van justitie had vier jaar geëist. De officier die vond doodslag bewezen. Uh, de rechtbank heeft gezegd nee, dat is niet bewezen. De, wat wel bewezen is, is uh, schuldigheid aan een ongeluk waardoor Floor van der Wal is overleden. Dus zeg maar door uh, dood door schuld in het verkeer. En daar staat een lagere straf op dan voor doodslag. De man van 25 schepte de cabaretieren in maart toen zij s'nachts naar huis fietste en reed door naar het ongeluk. Van der Wal, die 26 jaar was, overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Dan het weer bewolkt en af en toe zon bij een temperatuur van een graad of 17. Morgen en in het weekend meer zon en iets hogere temperaturen. Ah, en WB Verkeersinformatie. De files op de A10 aan de westkant van Amsterdam... tussen Geuzeveld en de Koentunnel, 3 kilometer. Bij Rotterdam zorgt een ongeluk op de A16 voor vertraging. Het ongeluk gebeurt op de parallelbaan. Er staat 4 kilometer vanaf knooppunt Ridderkerk op die parallelbaan. De linker rijstrook is dicht. Op de hoofdrijbaan vanaf Hendrik Ambacht tot op de fabriele Noordbrug, zes kilometer... Het verkeer kan beter omrijden via de Benelux-tunnel. Verder de A44 en A44 in beide richtingen bij naar 2 kilometer. Hardlopen en fitness doe ik allebei graag. Bij IT-staving weten we toevallig dat deze fanatieke sporter... een freelance IT-consultant is. En dat hij toe is aan een uitdagend project...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 Dit is Radio 1. Eo, dit is de dag: Thijs van den Brink en Elsbert Gruteke. Goedemiddag mooi dat u luistert naar dit is de dag met dit half uur een reportage over een staaltje diplomatie achter de schermen. Met als inzet een Iraanse gevangene met een Nederlands paspoort. En daarna gaat Gertjan Segers, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, in onze dagelijkse opinierubriek Een appeltje schillen. Gretjan, goedemiddag. Goedemiddag. Waar heb je je over opgewonden? Nou, opgonden, ja, ja, ik heb wel opgewonden. ja. Dat gaat over een plan van de heer Bert Geurts van Trots op Nederland. Het gaat over de kerk, de grote kerk, Eusebiuskerk in Arnhem. Hij wil een referendum over het lot van die kerk. En met als inzet moet die gesloopt worden of niet. Want er komt niemand meer? Is dat de reden dat ze daarover bezig zijn? Nou, hij is slecht hersteld na de vernietiging in de Tweede Wereldoorlog. En uh, hij moet uh, gerestaureerd worden. Oké, okay, en hij wil daar een referendum over? En, en slopen is een optie. Ja. En het lijkt mij een onzalig plan. Oké, okay, gaan we straks horen. Maar eerst gaan we naar Den Haag. Ja, na Hans Andringa. Hans, toen we je net verlieten... werd er in de Kamer gesproken over de hoogte van de griffierechten. Maar ik begreep dat er daarna nog een kleine confrontatie was... Tos, tussen de premier en, uh, en Geert Wilders. Ja, Elsbeth, je vroeg er al een keer na. Heeft Wilders nu al gereageerd op de vraag vanuit de Kamer... zeg iets over het optreden en het taalgebruik van Geert Wilders van, uh, van gisteren? Nou, dat is nu gebeurd. Rutte zei, uh, ik zoek daar mijn eigen moment voor in mijn beantwoording van de vragen... Uh, er was net een uh, stuk dat ging over uh, straatterreur... en dat uh, Marokkanen daar veel vertegenwoordigd zijn in de statistieken. Wilders uh, vindt dat het kabinet daar te weinig uh, tegen optreedt, te weinig aan doet. Uh, het antwoord van uh, Mark Rutte, en dat is dan een soort van terechtwijzing, zo kan je dat wel zien, is dat hij zegt van... kijk, als je naar die Marokkanen kijkt die veel in die criminaliteitsstatistieken voorkomen... dan zijn dat vooral de Marokkaanse jongeren die juist niet naar de moskee gaan. Dus dat hele idee van de PVV dat er ont-islamiseerd zou moeten worden, dat is misschien toch helemaal niet zo'n goed idee als je kijkt welke jongeren daar juist voor verantwoordelijk zijn voor die criminaliteitscijfers. Dus ja, meneer Wilders, het is een beetje zoeken naar de goede balans of de maatvoering als u met dit soort uh, plannetjes uh, naar buiten komt. Nou, dat is een uh, subtiele, maar wel duidelijke terechtwijzing van de manier waarop uh, Geert Wilders het debat voert. Dan verder hadden we nog een uh, verzoek van de PVV tot een uh, Minarettenverbod. Want ja, het uiterlijk, dat was helemaal niet, uh, niet mooi en dat zou niet in Nederland passen. Daar heeft, Wilders, daar heeft uh, Rutte net ook op geantwoord door te zeggen dat het kabinet daar helemaal niet voor voelt. Ja, in het uiterlijk, ja, dan kom je al snel in zaken als ruimtelijke ordening en een bouwverbod. En uh, daar gaat dus uh, het kabinet niet mee akkoord. En uh, als je mij zou vragen, zei Rutte van. Uh, uh, speelt hier nog de vrijheid van godsdienst ook een rol in. Nou, dat is niet waar de PVV naar vroeg. Het ging meer om het uiterlijk. Maar ik ben ook tegen een uh, moskeeverbod... en ook tegen een minarettenverbod. Dus ook daar moest de PVV genoegen meenemen... dat het kabinet dit idee in elk geval niet overneemt. Oké, okay, dank Hans Andringa vanuit Den Haag. Een gevangeniscel in Iran. Je zal er maar in terechtkomen. Een jaar geleden overkwam het de Nederlandse Iranier Vahik Abrahamian... die ervan beschuldigd werd dat hij mensen over het christendom zou hebben verteld. Vorige week bracht het ministerie van Buitenlandse Zaken... plotseling een nieuwsbericht naar buiten. Onder Nederlandse diplomatieke druk was Abrahamian vrijgelaten... en inmiddels zelfs al in Nederland geland. Wat is daar precies achter de schermen gebeurd? Ik ga ze vandaag ontmoeten, vanmiddag hebben we een afspraak gemaakt omdat ik ze ja, graag zelf wil spreken nadat we zo'n tijd als christianie zijn bezig geweest om hem vrij te krijgen. Ik uh, geboren, echter geboren in Nederland, geestelijk. Ik hou van jullie. Fahik Abrahamian veert op bij het verzoek om iets in het Nederlands te zeggen. Hij beheerst onze taal niet echt, maar hij wil wel graag zijn dankbaarheid uiten naar Nederland toe. De 45-jarige Iranier en zijn vrouw zitten wat timide, maar rustig bij. Het was geen pretje in de Iraanse gevangenis. Sonja zat acht maanden vast, Fahik een jaar. Mijn ondervragers wilden een verband leggen tussen mij en organisaties buiten Iran. Ze bleven maar vragen of ik voor een buitenlandse geheime dienst werkte. In het begin zat ik 38 dagen achter elkaar in een isoleercel... De cel was zo klein dat ik er precies in kon liggen. Ik heb een spijsverteringsziekte en ze gaven me mijn pillen niet. Dus ik kon niets eten, ik werd ziek. Ze zeiden, je blijft hier net zo lang vastzitten totdat je haar zo wit is als je tanden. Maar Sonja en Fahik zijn vrij en sinds afgelopen weekend veilig in Nederland. Daar heeft de Nederlandse regering zich voor ingespannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil er weinig over kwijt. Maar Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie... vertelt wanneer hij zich voor het eerst ging bezighouden met de zaak. Dat is geweest, denk ik, begin februari van dit jaar. En toen zat hij natuurlijk al een half jaar vast. Maar maatschappelijke organisaties hebben me er toen... Uh, duidelijk opgewezen omdat de doodstraf ook zou zijn uitgesproken... ten opzichte van Vaik En dat verontrustte mij zozeer dat ik meteen aan de bel heb getrokken... bij Rosenthal. Ook in uh, de gedachte houdend dat mevrouw Barami natuurlijk... een Nederlands-Iraanse mevrouw... eerder de doodstraf had uh, uitgesproken gekregen... en die ook heel snel was uitgevoerd. Dus ik was erg beducht en bang voor het feit... dat uh, de doodstraf zou worden uitgesproken... en heel snel daarna uh, de doodstraf ook zou worden uitgevoerd... Nou, ik kreeg al heel snel het hele verhaal uh, te horen. Fahik Abrahamian woonde acht jaar in Nederland. Hij is, net als Sonja, een Armeense Iraniër. Dus hij behoort tot een christelijke minderheid van Iran. Als hij naar Nederland komt, is hij verslaafd aan drugs en gelooft nergens in. Maar dan ontmoet hij Iraanse christenen. En kom terug bij God. God de barazun, de man, kamel Vanaf dat moment had ik ook een missie, namelijk drugsverslaafden en andere beschadigde mensen helpen. Ik had een Nederlandse verblijfsvergunning, dus ik mocht blijven. Maar ondertussen maakte ik via internet kennis met Sonja, die in Iran woonde. Ik kon haar niet naar Nederland halen en besloot in 2005 om naar haar toe te gaan. En toen ik in Iran zag hoeveel ellende er was, besloot ik te blijven. Samen met Sonja ging ik hulp verlenen. We luisterden naar deze mensen, gaven soms wat geld. En zo raakten we bijvoorbeeld bevriend met een jongen van een jaar of 18 die bedelde om zijn verslaving te betalen. En later bleek dat het Iraanse regime ons in de gaten hield en dacht dat we stiekem een nieuw christelijk systeem wilden introduceren tegen de islam. Maar het ging ons om die arme mensen, om die te helpen om vrij te komen van hun problemen. De meesten hadden geestelijke hulp nodig. En daarom hebben we vaak voor ze gebeden. Want dat is wat het betekent om christen te zijn. Als het stel steeds vaker om hulp wordt gevraagd bij relatieproblemen... vaak tussen verslaafden en hun families... voegt een Iraans-Nederlandse vriend zich bij hen. Want die heeft daar ervaring in. Maar zonder het te beseffen gaan ze met deze uitbreiding een onzichtbare grens over. De Iraanse geheime dienst grijpt in... Fahik en Sonja worden gearresteerd. Sonja wordt al snel weer vrijgelaten, maar Fahik zit twee maanden vast. Daarna zijn ze heel voorzichtig. En daarom begrijpen ze nog steeds niet wat er op 4 september vorig jaar gebeurde. We zaten thuis met een ander echtpaar tv te kijken. En opeens stond een arrestatieteam voor de deur. We werden alle vier geboeid meegenomen. Het viertal komt terecht in de beruchte gevangenis van Hamadan. Waar zwinters de vrieskou tot in de cellen doordringt. Ik werd geblinddoekt naar een grote ruimte gebracht voordat ik de isoleercel inging. Mijn ondervragers zaagden maar door over een Iraanse christelijke zendingsorganisatie die ook in Nederland zit. Ik vertelde dat ik de mensen daarvan wel ken, maar dat ik niet aan die organisatie verbonden ben. Ze vonden me verdacht omdat ik een band had met Nederland. Daar zochten ze veel achter. Bij de vorige gevangenschap in Teheran had ik 53 dagen aaneengesloten in een isoleercel gezeten. Nu werden het 43 dagen. Zelfs met de bewakers mocht ik niet praten. Dus ik ben veel en hard geestelijke liederen gaan zingen. Soms kwam de bewaking langs om te zeggen dat ik niet zo hard mocht zingen, alleen zachtjes voor mezelf. Als we Sonja vragen naar haar herinneringen, komen de tranen. Ze loopt weg en we pauzeren even. Het leven in een cel met ruim twintig andere vrouwen en vaak ook hun jonge kinderen heeft zijn sporen nagelaten. Een zwarte herinnering, letterlijk, is een nacht in een heel donkere cel. Er was een vrouw die daar zat voor beroving met haar kleine zoontje. Maar dat ventje was panisch in het donker en hij bleef maar schreeuwen. Een andere keer was er een baby met zware oorpijn en het duurde eindeloos voordat de bewaking er iets aan deed. Het geschreeuw van die baby was hartverscheurend. Ondertussen is in Nederland parlementariër Joel Voortwind bezig met de zaak. Wat helpt is dat Fahik Abrahamian de Nederlandse nationaliteit heeft. Er was een Nederlandse link en dat betekende dat ik wel van buitenlandse zaken verwachtte... dat ze zich extra zouden inspannen voor, voor deze man en samen met zijn vrouw. Nou, dat gaat eerst onderhands. <kliek> Daarna, toen ik eh, ja, niet snel genoeg dingen terughoorde, heb ik daar ook officiële Kamervragen over gesteld. Dat was op 14 februari. En vervolgens hebben we daar weer antwoord op gekregen. en Dat antwoord luidde dat de minister niet kon bevestigen... Eh, dat deze Nederlands-Iranier in de gevangenis eh, zat... Nou, dat, uh, ja, dat bevreemde mij, omdat ik toch uit verschillende bronnen hoorde... dat hij uh, wel in de gevangenis zat. Uiteindelijk uh, uh, hebben ze erkend, Iran, uh, dat hij inderdaad in de gevangenis zat. Terwijl Nederland langzaam in beweging komt, komt Sonja opeens vrij. Samen met het andere echtpaar. Maar Vahik blijft vastzitten... Het is 30 april dit jaar. Ze zeiden dat we elk 200.000 dollar aan borg moesten betalen... maar vervolgens werden we een paar dagen later zonder borg vrijgelaten. Een proces hebben we nooit gehad. Zes weken na de vrijlating van Sonja, op 11 juni... krijgt Fahik eindelijk zijn vonnis te horen. Eén jaar gevangenisstraf. Ja. Het is een veel lagere straf dan verwacht. Fahik dankt in de eerste plaats God daarvoor. En in de tweede plaats ook Nederland. Maar tegelijkertijd is niemand er gerust op. Want het Iraanse rechtssysteem staat bekend om zijn grilligheid. Dus toen heb ik op ik ben het nog eens nagaan 4 juli opnieuw vragen gesteld. En dat was tegelijkertijd met de zaak Nadarkani, Dat was een andere christen. Uh, zijn voorganger van een huiskerk... Uh, uh, die ook de doodstraf dreigde te krijgen. Uh, toen heb ik ook de zaak van Abraham Jan weer uh, aan de orde gesteld. Nou, verveel, vervolgens weer verschillende keren contact gehad met de minister. De ambassade probeerde Fahik te bezoeken, maar dat mocht niet. Ze onderhandelde ook met het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken... over Fahiks vrijlating en over ons vertrek uit Iran. Want Fahik en ik mochten het land niet uit. Nou, ik weet inderdaad dat er... Uh, ja, verschillende acties zijn ondernomen door de ambassade. Maar mij ging het erom om het een niveau hoger te tillen... dat uh, Rosenthal als minister uh, zelf uh, zich betrokken toonde bij de zaak... door contact op te nemen met zijn collega van Buitenlandse Zaken in Iran. Um, en ik weet dat die contacten er uiteindelijk ook uh, zijn geweest. Um, en ja, dat is ook de les geweest van de hele zaak, hoe triest dan ook... Uh, van mevrouw Barami, uh, dat het, uh, het ambtelijk proces te lang heeft geduurd... Uh, en de minister uiteindelijk te lang heeft gewacht om het op te schalen... tot zijn eigen niveau, uh, tot ministersniveau, om het aan de kaak te stellen. En gelukkig is dat uh, dus uiteindelijk op tijd in ieder geval gebeurd... door de minister in dit geval. Ja, Als wij de lobby niet hadden gevoerd, dan denk ik zeker... dat hij nog uh, vast zou hebben gezeten. En in het ergste geval zou hij ook daadwerkelijk de doodstraf kunnen krijgen. Dat zien wij nu massaal gebeuren in Iran. Hij zou niet de enige zijn geweest. Vorig jaar zijn er 252 mensen... Geëxecuteerd in Iran, dus het gebeurt aan een lopende band. Ondertussen hoort Fahik mondjesmaat over de Nederlandse lobby voor zijn vrijlating. Een beetje goed nieuws kan hij wel gebruiken. De cel was bedoeld voor 22 man, maar meestal zaten we er met 42 man. De hygiëne was onbeschrijfelijk en er werd continu gerookt. De meesten waren constant ziek, ik ook. Op maandag 29 augustus wordt Fahik Abrahamian vrijgelaten en hij herenigd met Sonja. Alle eer aan God en daarna aan Nederland. We hebben na de vrijlating de Nederlandse ambassadeur vaak ontmoet. En tot onze verbazing kwam hij zelfs naar het vliegveld om er zelf zorg voor te dragen dat we echt konden vertrekken naar Nederland. In een officiële verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt minister Rosental. Momenteel zijn er nog drie Nederlandse Iraniërs gedetineerd in Iran. Sinds mei van dit jaar kon intensief met Iran worden gesproken over de situatie van deze Nederlanders. Het is goed nieuws dat de heer Abrahamian vrij is en Iran heeft kunnen verlaten. Ik wens hem toe dat hij deze periode snel achter zich kan laten. Op onze vraag op welk niveau de gesprekken met Iran plaatsvonden, meldt minister Rosentaal Nederland heeft zich vanaf de eerste berichten... over de arrestatie van Abrahamian ingespannen. Minister Rosentaal heeft met zijn ambtgenoot Salehi contact erover gehad. Ja, kijk, uiteindelijk moet je blij zijn met het eindresultaat... en de goede samenwerking met de buitenlandse zaken in dit uh, uh, geval. Um, <tiek> nou ja, uiteindelijk is het ook goed dat er een parlement is... en dat er Kamerleden zijn die dit soort uh, zaken oppakken... en uh, dat het ook plezierig werkt om daarmee met het ministerie goed samen te werken... Ik verwacht dat uh, als ik Veijk spreek en zijn vrouw, uh, ja, dat we blij zullen zijn. Tenminste, ik zal blij zijn uh, om hem te begroeten en hem uh, heel hard terug te zien in Nederland. En ik denk dat hij ook erg blij is dat hij veilig is teruggekeerd. Uh, natuurlijk met pijn in zijn hart, want hij ging daarheen met een missie, ook prostituees en drugsverslaafden te helpen om uh, ja, tot een beter leven te komen. Uh, maar goed, ik neem aan dat hij in Nederland zijn verhaal breed zal vertellen... en mogelijk andere mensen weer zal inspireren om daar iets aan te kunnen doen. En jullie gaan nu hier wonen en een toekomst opbouwen? Uh, bellen, ja. Ik denk het, ja. Constructie van Kijpen van de Kooi en Matthea Vrij. Als u meer wilt weten over deze zaak, kijkt u dan op onze website, dit is de dag.nu. Dan vindt u bijvoorbeeld een link naar de Iraanse christelijke site FCNN, die de zaak op de voet volgde. Radio 1, dit is de dag. Wie scheelt er vandaag ons appeltje? Dat is gert Segers van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Gert-Jan, je wilt het gaan hebben over een kerk in Arnhem. Leg eens even uit. Dat is de Eusebiuskerk. en Dat is een hele gezichtsbepalende kerk in, uh, in Arnhem. Dus die bepaalt de skyline van de, van de stad. Het is een hele um, oude kerk. Die is um, herbouwd, ge, uh, gerestaureerd na de Tweede Wereldoorlog. Alleen dat is niet zo goed gebeurd. En nu is de vraag van wat gaan we met die kerk doen? Moeten we hem restaureren? Nou, dat gaat veel geld kosten. Hoeveel? Uh, ik geloof 80 tussen de 80 en 100 miljoen. Uh -huh. Dus dat is inderdaad uh, veel geld. Maar de heer Geurts van Trots op Nederland... of Trots op Arnhem, die zegt... Van, nou, laten we daar maar een referendum over houden. En uh, misschien moet hij maar uh, gesloopt worden. Misschien is dat een hele goede optie. In ieder geval, hij voelt zichzelf niet bevoegd... om daarover uh, te beslissen. Hij zegt dus we moeten een referendum. Nou, ik vind het uh, onverstandig om daar een referendum over te houden. On, niet, niet alleen onverstandig, ik vind het uh, onterecht. Hij moet doen waarvoor hij is verkozen. En dat is namelijk lastig besluiten nemen. En twee... Uh, zo ga je niet met je cultuurgoed om. Zo ga je niet met je historie om. Die kerk vertelt het verhaal van Arnhem, vertelt ook het verhaal van 1944... en al die eeuwen daarvoor. Ja, het zou uit het banaal zijn om dat maar even te slopen... omdat het even veel geld kost. Oké, okay, nou, laten we meneer Geurts uh, er eens even bijhalen. Meneer Geurts, goedemiddag. Goedemiddag. U wilt een referendum over de Eusebiuskerk. En uh, zoals we al hoorden, Gert-Jan Segers is het daar niet mee eens. Waarom ja, een referendum? Dat klopt. Nou ja, als je kijkt de afgelopen periode, hebben we veel moeizame besluiten moeten nemen in de stad. Waaronder een bezuinigingsronde van structureel 25 miljoen. Daarbij zijn veel zaken langsgekomen die bij echt veel mensen in de stad pijn doen. En dan zullen we nu even met 39 mensen een besluit nemen om 80 tot 100 miljoen uit te gaan geven. Om een kerk weer in de goede staat terug te brengen. En een kerk die niet meer als kerk gebruikt wordt, die op dit moment helemaal niet een echte functie heeft. Nou, wij vinden dat uh, niet meer dan logisch... dat je dat voorlegt aan onze opdrachtgevers. Ze zijn mensen mensen uit de stad. Ja, meneer Gus, u zegt... ja, wij kunnen niet met 39 mensen zo'n besluit nemen. U, u kunt dat wel. En Tuurlijk. sterker, u moet dat ook. Daarvoor bent u gekozen. Dat is uw werk. Dat is uw beroep. De, de bevolking heeft u gekozen om lastige besluiten te nemen... het algemeen belang te dienen... te kijken naar um, hoe je op een goede manier met geld en met je stad omgaat. Dat is uw werk. En ik zal ook uh, in alles wat ik, uh, wat ik doe, en de meeste besluiten die wij nemen, hebben we dat ook in het achterhoofd. Alleen dit gaat over een periode van 20 tot 25 jaar waarop die kerk gerenoveerd wordt. Het is een landmark voor de stad. Het is een uitermate belangrijk gebouw. En wij vinden dat je daar een leeg stukje legitimatie moet halen bij de mensen van deze stad. En uh, u hebt kennelijk weinig vertrouwen in de, in de smaak en in, in het weldenken van de, van de Arnhemse bevolking. Ik heb dat niet. Ik heb daar wel alle vertrouwen in. Maar het is wel zo op het moment dat je dit... Tegen de, de wens van de bevolking indoet. zul je bij elk volgend besluit dat je neemt. Uh, dit voor de voeten gegooid krijgen. als mensen daar niet achter staan. Nou, ik kan me inderdaad niet voorstellen dat de bewoners in Arnhem. dat die zeggen wij moeten van die kerk af. Dus inderdaad, ik, uh, ik denk dat dat uh, bij zo'n referendum mee kan vallen. Alleen het middel van referendum. dat is meer iets voor laffe uh, politici. Politici zijn geroepen om. Belangrijke, lastige besluiten nemen. Denk aan Griekenland. Dat moet nu bezuinigen, die moeten, mensen moeten langer doorwerken. Denk je dat als je daar nu een referendum over houdt, dat de bevolking massaal zegt: ja, wij willen meer belasting betalen, ja, wij willen langer doorwerken? Nee, politici moeten nu de lastige besluiten nemen, daar moet je geen referendum over houden. Dat vind ik in het algemene zin, ben ik het daarmee eens. Op het moment dat je mensen gaat vragen om zichzelf... Ja, als je het kalkoen gaat vragen wat hij wil eten met de kerst, hè, dan, dan heb je daar gelijk. En in dit geval is het zo, eh, op het moment dat die kerk weg zou zijn... zou niemand daar last van hebben in de stad. Komt daar toch? Je, je zou is... daarover over, over twijfelen, misschien met elkaar, van hij moet niet weg of dingen. Dat zijn persoonlijke opvattingen, maar niemand eet er een boterham minder om. Maar alsof het op moment om, dat ik, om gaat. Op het moment dat ik de mantelzorg uh, uit Arnhem weg zou halen, hebben mensen daar heel duidelijk weg, uh, last van. En dat is een hele andere situatie dan een kerk. Ik bedoel, het is hartstikke mooi als we met z'n allen opknappen. En persoonlijk ben ik het daar helemaal mee eens, want ik vind dat hij bij Arnhem hoort. Ik ben een echte Arnhem En zonder die kerk zou Arnhem toch een stuk minder zijn. Maar... Het is minder belangrijk als allerlei andere zaken die spelen in de stad... En die weegschaal mag je best bij de, bij, de, bij de mensen uit de stad neerleggen. Ik vind dat niet meer als normaal. Stel... Het is niet zo dat als je gekozen wordt voor vier jaar... dat je dan al wetend bent... Nee. De even, de even naar, naar geert Stel 30% komt op bij zo'n referendum... en stel 51%, dus 16% van de Arnhemse uh, kiesgerechtigde bevolking... die zegt uh, weg ermee, we slopen het. Dan is dat één kleine momentopname die de skyline sloopt... die een hele historie wegvaagt. U zegt ja, dat heb ik ervoor over. En uh, als mensen dat willen, als 16% bijvoorbeeld, als hij dat wil, nou ja, dat moet dan maar. Ik denk dat u trotser op Arnhem zou moeten zijn, dat u trotser op het cultuurgoed zou moeten zijn. Dat staat overigens ook in uw verkiezingsprogramma, zag ik. Klopt. Dat, dat je heel zorgvuldig met cultuurgoed moet omgaan. Ja. Ik denk dat u dan het uw taak is om te zeggen, nee, ik ben politicus en het is ook mijn taak om cultuurgoed te beschermen. Ja. Ik sta voor die Eusebiuskerk. Uh, persoonlijk sta ik daar zeker voor, maar ik wil wel een stukje legitimatie hebben van de mensen uit de stad. U heeft ik de legitimatie, u bent gekozen. Ja, maar dat betekent niet dat je ten koste van alles... maar tegen de, de mening van de bevolking in moet gaan. En wij zitten, ik zit daar voor vier jaar. En die kerk zou er dan nog vele, vele jaren, honderden jaren moeten staan. En dat moet dan wel gedragen worden door de mensen in de stad. Ik kreeg hier nog een, uh, een tweet binnen van een Arnhemmer. Die zegt... Arnhem zonder Eusebiuskerk is als Parijs zonder Eiffeltoren. Geen Arnhemmer zal bij een referendum voor een sloop stemmen. Meneer nou, Geurs, is dat de stemming in de stad? Dat is, nou, Volgens mij is dat niet de stemming in de stad. We beginnen vanaf volgende week... begint er een stadstebouw over dit onderwerp en dan gaan we kijken of er voldoende uh, ja, tussen, uh, tussen de bewoners eigenlijk te, te veel uh, onderlinge meningsverschillen zijn om dit in een referendum of een meningspeiling voor te leggen. Ja, ik vind, het, uh, ik vind het schokkend dat u uh, zegt van ja, omwille van een uh, referendum... ik voel me niet gedekt door een verkiezingsuitslag en daarom ga ik maar een uh, referendum houden. Dat iedere vier jaar kan inderdaad een hele historie van honderden jaren kan op het spel worden gezet door u. Ik denk dat u een kerel moet zijn en u zegt ik heb het mandaat van de kiezer. Uh, ik sta voor die cultuurhistorie. Het staat in mijn programma. Dus ik heb het mandaat. Ik ga naar de kiezer en ik verdedig dat. Ik denk daar anders over. En uh, met mij, onze partij in Arnhem. En uh, wij gaan uh, het op die manier doen zoals wij denken dat de juiste manier is. Ik hoop dat het niet Kijk, van komt. En ik hoop, dat inderdaad, en ik hoop inderdaad dat uh, u doet waarvoor u bent uh, gekozen. Als lastige besluiten nemen. En ik hoop dat Arnhem heel trots blijft op zijn cultuurgoed. En dat die Eusebiuskerk vier overeind blijft staan. Ik zou uh, zeggen, ik kom 4 oktober langs bij het stadsdebat over dit onderwerp. En dan kunnen we het daar nog eens uitgebreid zijn, over hebben. Uh, zijn ook niet-Arnhemmers daar welkom, meneer Geurts? Tuurlijk, iedereen is welkom. Oké, okay, goed. Nou, Gertjan jan de uitnodiging bij deze. En ja, hartelijk dank. Gert-Jan Segers en meneer Geurts van Trots op Nederland in Arnhem. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van Dit is de dag voor vandaag. Ik wijs u op onze website, dit is de dag.nu. Daar kunt u allerlei informatie vinden. Bijvoorbeeld dit gesprek laten terugluisteren of uh, ook dingen teruglezen. Zometeen, uh, Villa VPRO met Tesla Blok en Geo Gomscher. Wat gaan jullie doen? Hallo Thijs, ja, wij praten met Arthur, dokters van Leeuwen, ex-BVD, ex-financiële waakhond, ex-baas van de procureurs-generaal en nog veel meer exen. En we praten met hem natuurlijk over de aanpak van de crisis... en maar ook over het gedoe rond de benoeming van de nieuwe vicevoorzitter van de Raad van State. Het schijnt dat de koningin, voorzitter van die Raad natuurlijk, een advertentie voor die functie wil laten zetten. Nou, dat leek Tessel en mij nou helemaal niks van haar. Maar nu is het nieuws met Onno de wit Radio 1, het NOS Journaal. Premier Rutte vindt dat PVV-leider Wilders hoogopgeleide Marokkanen afstoot... door zo de nadruk te leggen op de straaterreur door Marokkanen. Goedwillende Marokkanen voelen zich zo niet meer welkom... zei Rutte tijdens de algemene beschouwingen. En voegt eraan toe dat Marokkanen niet de enige groep zijn waarmee problemen zijn. Jongeren die later beginnen met alcohol drinken, drinken daarna minder. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Veel ouders denken dat het geen zin heeft om het drinken van alcohol te verbieden... omdat hun kinderen dan juist meer naar de fles zouden grijpen. Maar volgens de onderzoekers is het tegendeel waar... en heeft het wel degelijk effect als ouders streng en duidelijk zijn. Het besluit over de uitbreiding van het paspoortvrije Schengengebied... met Bulgarije en Roemenië is uitgesteld. De komende weken wordt verder onderhandeld... zodat er een definitief besluit kan worden genomen op de top van 17 en 18 oktober... wanneer de EU-regeringsleiders bij elkaar komen.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 A ah, en bij het de verkeersinformatie. De avondspits begonnen bij Amsterdam. staat file aan de westkant voor de Koentunnel, 6 kilometer. Een ongeluk zorgt voor flinke vertraging in de regio Rotterdam. De A16 vanuit Breda. Het ongeluk gebeurt op de parallelbaan. Daar is de rijstrook dicht en op die parallelbaan 4 kilometer. Op de hoofdrijbaan staat ruim 6 kilometer vanaf Hendrik de Ambacht. Je kunt het beste omrijden via de Benelux-tunnel. Van de N44 vanuit Den Haag naar Wassenaar. Door werkzaamheden voor Wassenaar Centrum, 3 kilometer. Dit is Radio 1, WPRO, Villa WPRO, Blok en Ger Jochems. Ger, we zitten al de hele ochtend vanaf kwart over tien naar de tv te kijken... naar ja. de Algemene Beschouwing, ook hier weer het beeld voor ons. En ik vroeg me af, je ziet dus urenlang het beeld van de premier. Af en toe gaat het even naar de Kamer van premier Rutte. Maar daarachter zitten vast, ook al die uren, zie je drie ministers zitten. In dit geval knapen. Bleker en de kom. Ja. Ik vroeg me af of die nou geïnstrueerd worden. Jongens, hou er rekening mee dat je de hele dag daarachter in beeld bent. En doe iets wel. met je mimiek om de boel te ondersteunen. Want knapen die is zo gek, die zit ja. daar te kijken de hele tijd in stomme verbazing. Die kijkt de hele tijd met een verbaasde hoofd. Alsof hij alles voor het eerst hoort. Henk Bleker ziet er een beetje uit als een moe hondje. En ja. Ze ja, lijken helemaal te lezen? niet ja. Volgens mij worden Zou ze, ze nou geïnstrueerd. Worden? Kijk recht voor je uit. Uh, Doe wat je wil verder. Maar val niet in slaap bijvoorbeeld. Nee, want dat doet ik. het niet echt goed. Nee, precies. Dat is nog niet gebeurd. Maar ze zijn zich er wel van bewust. Ik denk Dat, het dat ze het mimi ja. zouden moeten ondersteunen. Maar het lukt niet zo. Ik denk ook dat er bij loting uh, bepaald wordt wie <tie <tie in er in de camera zit. Goed, wat bieden wij u het komende uur in de villa? Natuurlijk berichten wij vanaf het Binnenhof over de algemene politieke beschouwingen. We praten met ex-financiële waakhond en bestuurskundige Arthur Dokters van Leeuwen over crisis en misdadige speculatie. En in ons panel klinkende munt, nog meer eurocrisis en ander economisch nieuws. Wilt u reageren op alles wat u bij ons hoort? Ga dan naar onze site, villa Wij beleven vandaag de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen in Den Haag. En premier Rutte die is al de hele dag aan het woord. Hans-Andrega, uh, jij doet verslag daarvan. Uh, komt hij de kamer een beetje tegemoet met tenen of Tander? Ja, zolang het geen geld kost. En zolang het bij goede intenties blijft, is uh, Rutte best gul. Maar uh, ja, dat het uh, nou echte veranderingen zijn op de kabinetsplannen, die hebben we echt nog niet gezien. Ik nee. bedoel, uh, ja, he, dat doet hij dan ook wel om natuurlijk de sfeer een beetje goed te blijven. Maar eigenlijk uh, heeft hij niet zoveel in zijn achterzak. Tenminste maar ik hoorde iets met stel... grote gezinnen dat hij daar iets voor wil doen. Ja, dat klopt. Uh, er was een voorstel om uh, grote gezinnen die een kindgebonden budget zouden krijgen. Dus in elk geval uh, iedere maand van de overheid. Een zak geld of een zakje geld krijgen. dat dat uh, na het tweede uh, kind zou stoppen. Onder andere de Christenunie en ook de SGP. die hebben daar bezwaar tegen gemaakt. want mm -hmm. in hun achterban heb je vaker grote gezinnen dan elders uh, bij de kiezersgroepen. Dus uh, daarvan heeft Rutte nu gezegd van dat ze serieus gaan kijken. om te kijken om dat anders aan te pakken. En nou. dat was natuurlijk ook geen verrassing. want de SGP speelt een belangrijke rol. om dit kabinet in, in de eerste in de kamer de eerste ook kamer in stand te houden. Ja. Jazeker. Ja. Ja. Dus dat is iets waar. Uh, nou, dan in elk geval een toezicht bij. Hoeveel dat gaat kosten enzovoort, dat is allemaal nog niet berekend. Maar goed, de bereidheid die is er in ieder geval. Dat ja. hey, afgelopen uur ging het ontzettend over de Marokkaanse jongeren, zeg maar. Ja. Uh, werd dat nog wild en, en bloederig. <lacht> Nee, in die zin um, zag je hier de eerste keer... dat Mark Rutte probeerde een terechtwijzing te doen richting Geert Wilders... als reactie op wat er uh, gisteren is gebeurd in de, de bijdrage van Wilders. Dat hij zei van, ja, kijk, u heeft het maar steeds over die Marokkanen en die criminelen... en dat ze aangepakt moeten worden, enzovoort. En uw partij is ook uh, zeer bezorgd over de islam... en wil dus liever de ont islamisering van, uh, van Nederland. Maar als je nu kijkt naar uh, ja, die jongens uit met de Marokkanen achtergrond die in die uh, criminaliteitsstatistieken voorkomen... dat zijn nou vaak juist jongetjes die we zeker moeten aanpakken... benadrukt Rutger, maar de, uh, Rutte, maar dat zijn nu vaak uh, Marokkanen... die je nooit in een moskee ziet. Dus dat verband tussen die criminaliteit en uh, de moskee... en het bezoek daaraan, daar heeft hij nog wat meer balans nodig. Daar moet hij nog wat meer maatvoering gaan doen. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal subtielere de rechtwijzingen van de toon en de manier waarop Geert Wilders deze onderwerpen ter sprake brengt. Ja, heb je iets wat je nu nog kwijt wil? Want anders heb ik nog wel een vraag voor je. Nou, we hadden net eigenlijk een, een soort van eerste aanvaring. We zijn ah. inmiddels aangeland bij uh, de gezondheidszorg en de uit de hand lopende kosten van die gezondheidszorg. Het kabinet maakt zich daar grote zorgen over. Ze hebben gezegd van de komende jaren doen wij daar 15 miljard bij om in elk geval voor te zorgen dat dingen nog blijven draaien. Maar daarna moet het al afgelopen zijn. Dus ook daar zie je allerlei bezuinigingsvoorstellen. Uh, de SP, onder andere, maakt zich daar ernstig zorgen over. En toen zag je dat Rutte zich even achter de microfoon recht ging zetten... want hij zei, meneer uh, Roemer, u zegt altijd maar van nee, het kan niet... maar zelf heeft hij nooit zinnige en effectieve voorstellen... om iets aan die kosten te doen. En voorzitter, ik constateer dan toch... en dat moet ik dan ook maar even de alle scherpte van het debat doen... dat uit de hoek van de socialistische partij... daar eigenlijk geen weerwoord op komt... Eigenlijk zegt de Socialistische Partij: zo versta ik de heer Roemer, laat die kosten maar gewoon doorlopen. Er mag totaal geen rem op. Dat voorzitter, ik maak niet, bezwaar. Voorzitter, we even bezig. Dat ik is ik gewoon, wil hier echt een punt van voor maken. Voorzitter, dat is ja. niet nee, vol ik? te houden. Ja, mag ik één nee, niet, niet, niet, niet als de minister-president mijn woorden in de mond legt die gewoon onjuist zijn. Ja, ik, heb, ik maak hier echt een punt van. Als de minister-president die de moeite had genomen om al onze rapporten al onze voorstellen, ook over kostenbeheersing... van het afgelopen jaar had bestudeerd, dan had hij deze opmerking niet gemaakt. Ja, ik ben bezig in het antwoord. U interrumpeert mij, dus u bent niet geïnteresseerd in het antwoord. Dus, klaar. Klaar. Nou, het was niet helemaal klaar, want uiteindelijk gingen ze dan toch wel weer door. Maar daar was wel weer de sussende werking van de Kamervoorzitter voor nodig... om beide heren ja. toch weer met elkaar in debat te krijgen. Maar dit was ook een Rutte die je niet vaak ziet. Het is altijd de aardige... Uh, Aaibare premier, ja. maar soms heeft hij van die momenten dat hij echt uh, snoeihard kan zijn. En dit was één zo'n moment dat hij er even helemaal genoeg van had. Hm. Oké, okay, Hans-André, je dankjewel. Na vier spreken we elkaar weer. Tijd nu voor onze dagelijkse serie Wonderlijke maar Waar gebeurde verhalen.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 Maar ik heb het niet gedaan, tot mijn grote spijt. Eén minuut, gemaakt door Stef Visjager. Tijd voor Eurobureau. Fred Stroobans is hier. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, in Den Haag, uh, zoals je weet, Fred, uh, gisteren en vandaag de algemene beschouwingen. Uh, in de media, de media worden gedomineerd, laten zich domineren. Kun je ook zeggen, natuurlijk. Het optreden van Wilders op zijn eigen speciale wijze. Uh, hoe gaat dat nou in het Euro Euro Euro Europese parlement? Spelen de mannetjes, met name mannetjes, ook zo'n enorme rol? Nee, poppetjes spelen daar veel minder een rol. Kan ook niet anders. Er zitten daar 736 leden. Daar is ook geen interruptie. Microfoon, Kun je niet aan beginnen met 736. Het is wel een iets nieuws hè, nu. Een blauwe kaart. Hè. Bijvoorbeeld als nou een parlementariër wil ingaan op uh, zijn collega... dan moet hij een blauwe kaart in de hoogte steken. Maar dan, zegt, dan vraagt eerst de voorzitter aan de, aan, aan de ander... Van, wil Wilt u dit wel? Weet je, ja, ja, ja, ja. Wilt u en, wel dat er een vraag ja, aan u gesteld wordt? Ja, precies. Ja, ja, ja, ja. Het Europese precies. parlement, het Duitse parlement is dat ook zo. Ja. Nou, ja. precies. En uh, bijvoorbeeld bij heel grote uh, debatten, dan uh, krijg je eerst een verklaring uh, van de voorzitter van de, van de ministerraad. Dat is mm -hmm. nu Polen. Het kan gelijk welke minister zijn, hangt van het debat af. Dan komt de verklaring van de Europese commissaris of van de heer Barroso, uh, de voorzitter van de Europese commissie. En dan komen alle, fractie, alle fractieleiders aan bod. Mm -hmm. Maar die krijgen maximum vier minuten spreektijd. En dan houden ja. ze zich aan. Ja, en, da ja, want en dan wordt er niet geïnterrumpeerd. Nee, en daarna komen natuurlijk de ingeschreven uh, individuele leden... die mogen ook een woordje zeggen... maar die komen nooit meer of langer dan één minuut... of anderhalve minuut aan het woord. Dus alles gaat daar wel vele malen strikter. En heeft de voorzitter ook uh, alles in de hand. Het gaat daar ook in de eerste plaats over de inhoud. En niet over de poppetjes. Dat maakt het Europese Parlement saaier... En Nederland lijkt een beetje op een circus. Ja, maar even heel kort nog. Uh, uh, er worden wel uh, grove aantijgingen gedaan. Uh, Af en toe wel, maar dat wordt uh, vaak ook bestraft. Hè? Bijvoorbeeld, ja, okay. uh, nou niet bestraft, maar vorige week uh, heeft uh, de Franse extreemrechtse uh, Europarlementariër Jean-Marie Le Pen uh, zijn collega Daniel Bendit van de Groenen. Voor pedofiel uitgescholden. Nou, en een enorm ja. tumult. Maar ja. dan treedt ook de voorzitter wel op. Dat het ja, ja. Sassoufi. Het moet nu afgelopen zijn, zijn. Weet mm -hmm. mm -hmm. okay. je ja. wel? Goed, Fred. Ter zake. mij ook. De Europese Raad van Ministers. die praten vandaag. Praatte met dubbel T ja. vandaag. Uh, over uitbreiding van het Schengengebied. met Bulgarije en uh, Roemenië. Nederland, Finland fel tegen. Uh, het laatste nieuws is dat de zaak doorgeschoven wordt. naar de Europese top van half oktober. En in het nieuws hoorde ik dat het. Op het konto te schrijven valt van Nederland. Van het verzet en van, van Nederland. Nederland. Nederland. En, en, ja. en Finland. Ook, ja. ja, kan ook niet anders. Als Leers gisteren in Brussel uh, roept dat hij zijn veto gaat stellen, kan hij dat moeilijk vandaag intrekken. Er is een enorme druk. sta staan uh, voor aap als je dat ja. doet. <laughs> er is een enorme druk op Nederland uh, uitgeoefend uh, vandaag door de anderen. En vooral door voorzitter Polen. Hè. Want uh, die, die Centraal-Europese landen, die, ja, die toch een hele tijd in communisme gezeten hebben, open grens is voor hen heel belangrijk. Dus mm -hmm. de Polen doen er alles aan om Bulgarije en Roemenië erin te krijgen. Het is mm -hmm. al goedgekeurd door het PSP. Parlement. De Europese Commissie staat er ook toe, maar heeft nog kritiek. Te veel corruptie, te veel uh, criminaliteit. Maar dat is ook de kritiek die Nederland heeft en Finland. Ja, precies. Maar nou had bijvoorbeeld uh, vorige week de Europese Commissie toch gedacht <coughs> uh, Nederland over de streep te kunnen halen. omdat de Europese Commissie de regels wil veranderen. En de Europese Commissie wil bijvoorbeeld heel streng gaan screenen. of landen die de buitengrens uh, controleren, of ze dat wel goed doen. Okay. En als landen herhaaldelijk in de fout gaan. en dan komt dus bijvoorbeeld Griekenland. Mensen doorlaten? Ja, dan komt bijvoorbeeld Griekenland weer in beeld. Dan zou zo'n land een tijdje uit de, uh, de Schengenzone gesloten uh, kunnen worden. De Europese Commissie had een beetje in het achterhoofd. Nou, misschien uh, stemt dat de Nederlanders en de heer Leers wel een beetje gunstiger. Mm. En ik legde dat vanochtend even voor aan Europarlementariër Judith Sargentini van GroenLinks. GroenLinks dat heel erg voor de opening van de grenzen is in Europa. Kijk, ik vind het heel goed dat de Europese Commissie nu de landen gaat controleren. En tot nu toe uh, mocht de Europese Commissie dat niet, want landen zeiden we lossen het zelf al op. En we hebben gezien dat dat niet waar is. Ik ben bang dat het niet Nederland over de streep trekt. trekt want Nederland deed uh, altijd al binnengrenscontroles tussen de Nederlandse en Belgische en Nederlands en Duitse grens. Daar zijn ze op teruggefloten door de Raad van State. En toen de crisis in Tunesië uitbrak, ging Nederland het opnieuw doen. En dat gaat door, denk ik, of die wens blijft er... zolang de PVV deze regering gedoogt. Want het is gewoon dat Fred Leers de PVV de indruk wil geven... dat hij de buitenlanders tegenhoudt. Dus de houding van Nederland is alleen binnenlands geïnspireerd? Daar ben ik van overtuigd. kijk ook naar de voorstellen om illegaliteit strafbaar te stellen... Um, mensen opsluiten omdat ze illegaal zijn... of een hele zware boete opleggen. Dat mag helemaal niet volgens Europese regels. Um, uh, daar is ook, zijn ook rechtszaken over gevoerd. Um, toch blijft Leers roepen dat hij dat gaat doen. En dat doet hij om de PVV een plezier te doen. Maar hij weet dat hij het niet voor elkaar gaat krijgen. Ja, dat, was het. dat je het niet voor elkaar krijgt. Nou, Leers hoeft het niet meer voor elkaar te krijgen, want het komt nu 17, 18 oktober uh, op de Europese Raad van Staats- en Regeringsleiders en ligt op het bord van de heer Rutte. Ja, ik oh. mag het gaan doen. Ja. Oké, okay, Fred, Eurobureau was dat. Dank je wel. En wij gaan naar Den Haag. Daar zit, als het goed is in de studio, Arthur Dokters van Leeuwen. Goedemiddag, meneer van Leeuwen. Goedemiddag. Uh, u bent naast heel veel meer, wat ik niet allemaal op ga noemen... onder andere ook oprichter uh, en oud-bestuursvoorzitter... Van, van wat nu de AFM is, de Financiële Waakwond, komt goed uit. Want uh, Nederland en Europa eigenlijk... Uh, hebben te maken met een behoorlijk erge financiële... Uh, schulden, banken, landencrisis. We gaan het daar uitgebreid met u over hebben. Maar u bent ook deskundig op het gebied van, van openbaar bestuur. En we wilden het eerst even met u hebben over een actuele kwestie... die daar weer mee te maken heeft. Um, Cenk Willink is vicevoorzitter van de Raad van State... de onderkoning van Nederland. Hij gaat weg, want hij is 70 jaar. Er is dus een vacature en nu wil premier Rutte... Uh, voor die vacature een advertentie en de, en de koningin wil dat ook hebben we begrepen een advertentie plaatsen dat leek ons zo ongebruikelijk een soort open inschrijving elke geïnteresseerde kan meedoen wat vindt u daarvan nou is zo gek ja nou ik, ja het is maar een vraag hoe open het allemaal is mm -hmm. maar op zichzelf is dat helemaal niet raar het, het, het wekte indruk uh, dat het vroeger een... vroeger werden ik noem maar wat directeur generaal dat, dat ook, er stond ook geen advertentie voor uh, dat is nu wel zo mm -hmm. En voor allerlei bestuursvoorzitters, dus het is op zich een trend die zich al een tijdje manifesteert. Ik heb een maar bij de Raad van State is het nieuw, dat is waar. Ik heb een mogelijke verklaring met de, de dokters van leven die wil ik u voorleggen. Uh, er is nogal wat uh, kritiek hier en daar op het optreden van de heer Donner, minister van Binnenlandse Zaken. Hij regisseert deze hele aanbesteding, of deze uh, sollicitatie eigenlijk, eigenlijk ook. En iedereen roept dat hij eigenlijk een van de eerste aangewezen is om die functie te gaan vervullen. Zou het nou kunnen zijn dat hij zegt om nou alles schijnen, dat ik het zou orkestreer dat ik die functie krijg. Doe ik gewoon een advertentie? Allemaal gelijke koppen. Zou dat het kunnen zijn? Ja, alles kan. Maar ik denk dat uh, uh, dat het meer de langlopende trend is van we moeten voor dit soort functies toch niet meer alles binnen kamers houden. Dan dat het nu om, zich concentreert op de heer Donner. Mm Hoewel -hmm. het wel geholpen kan hebben. Het is natuurlijk, hij is zeker iemand uh, waar al tijdenlang over zijn kandidatuur wordt gesproken. Dus dat hij dat een beetje ongemakkelijk vindt... om dat buiten de openbaarheid te houden, dat kan ik me heel goed voorstellen. Er stond een uh, vrij uh, groot stuk in NRC waarin um, besproken werd... hoe geschikt uh, meneer Donner zou zijn voor deze functie. En eigenlijk kwam het dat stuk naar voren niet zo heel geschikt... omdat hij uh, zo politiek verweven is met allerlei wetgeving... die hij dan zo meteen als baas van de Raad van State... nog weer eens heel, heel erg objectief zou moeten bekijken. Ziet u dat probleem ook? Nee, Nee, kort maar krachtig antwoord, dat zijn we van u gewend. Gaat u zelf solliciteren als die, als die uh, advertentie in de krant komt? Ik hoor dat de hele dag al, dat is toch interessant hoe dat soort dingen gaat. Mevrouw, ik ben uh, ruim 66. En, uh, dan kunt u nog vier jaar. Mijn leeftijd is uh, 70, dus dan zou ik nog net 3,5 jaar mee kunnen. Uh -huh. En dat vind ik toch eigenlijk te kort. U bent een beetje uitgewerkt. Of nou, nee, dat niet. Maar voor ja. zo'n functie moet je niet dan weer deze, dan weer Piet. en dan weer, nou, Ik moet niet zeggen Piet natuurlijk. Nee, dat, dat niet, is Piet. Een Piet. Ja, andere wellicht. naam: ja. Uh, Pim. Of, uh, ja, dat kan niet veilig, ja. Dus dat, uh, dat is je? niet goed. Een functie moet toch een jaar of zeven door één persoon, man of vrouw, uh, bekleed worden. Goed ja. In dat uh, interview in Vrij Nederland uh, van een poosje geleden, daarin zei u heel. Uh, uh, ja, hoe zei u dat eigenlijk op die toon? Uh, gedecideerd? Ja, gedecideerd. Er is helemaal geen eurocrisis. Kunt u dat nog eens toelichten? Ja, dat kan ik. Uh, we zijn inmiddels wel weer een paar weken verder. Dus mm -hmm. de, de tijd nuanceert. Maar het is Vindt u schuldig. het nu wel? Nee, nee, Vindt u nu rustig, wel dat er... kalm, even okay. kalm blijven. Ja, ja, stil, blijven. we houden ja, ons stil, we houden ons standjes. Blijft u rustig, ja. blijft u rustig. <laughs> nee, kijk, het is een schuldencrisis. De schuldencrisis, de, de, de was waren eerst privéschulden van de banken, die allemaal veel te veel risico hadden genomen... en toen opeens uh, ernstige twijfel creëerden over de vraag of ze die wel terug konden betalen. Met uh, eerst Burr, Stearns en toen uh, Lehman Brothers en toen de rest. En toen zijn die schulden overgenomen ja. door de staten. Mm -hmm. de, uh, en nu is er de vraag of die staten dat wel terug kunnen betalen. Dat is toch de kern van het probleem. Mm -hmm. En bij sommige landen, het is niet, zo, niet eens zozeer... De hoogte denk ik van de, van de schulden als wel het vertrouwen dat, dat de markten hebben in de, de feitelijke terugbetaling. Je ziet bijvoorbeeld dat Japan echt tot nog toe buiten blijft. Die hebben een schuld van liefst 200% van hun BNP. Mm -hmm. Maar het geloof van de markt is dat die, die overwegend, trouwens, intern gefinancierd uh, Wel, geloven dat die Japanners dat braaf terug zullen betalen. En dat geloven ze niet van de Grieken. En er ontstaat ook enige twijfel over de Amerikanen. Ja, Daar en dat is het, het, het probleem. Het is echt een kwestie van vertrouwen, zoals zo vaak. En daarom ja. was het ook interessant wat u in dat artikel zei: uh, ja. dat het dat de speculanten, de speculanten ja. eigenlijk de grote boosdoeners zijn... omdat die ervoor zorgen ja. dat dat wantrouwen zo enorm op kan komen. De grote boosdoeners zitten toch bij de onduidelijke lijnen... die de staten zelf trekken. Mm -hmm. Hoe bedoelt u dat? Nou ja, kijk, uh, als je ziet, de Amerikanen hebben wat is het een tekort van 100%. En die hebben een deficit van 10%. En dan zijn ze maanden bezig... Om daar anderhalf miljoen, wat is het biljoen, af te krijgen van een deficit van 10 miljoen. 10 miljoen. Ja, dat schept niet. He, ze dreigen nog een, uh, een afwaardering te krijgen. Van, mm -hmm. uh, ja, dat schept geen over. De, niet, niet veel vertrouwen in, uh, in de, het vermogen van de Amerikaanse overheid om orde op zaken te stellen. Maar, Goed, dus het is zo... En het dat zijn, geldt natuurlijk voor meneer Berlusconi ook. Zijn er eigenlijk twee boosdoeners, twee boosdoeners in uw ogen? De speculanten, maar dus ook de onmachtige uh, politici? Zijn, ik denk dat er serieus... Uh, dus de één, dat blijf ik de hoofdoorzaak vinden. Twee, vind ik wel dat er echt heel serieus... naar het functioneren van de markt moet worden gekeken. En een soort combinatie van robots... Hè, voor machines die duizend transacties in een seconde kunnen doen. En, uh, en speculatie. En als er veel speculatie is... en dat heb ik ook in dat artikel gezet... Uh, althans, ja, verkort, maar goed, zo gaat het... Mm -hmm. uh, is dat je dan altijd veel ruimte voor manipulatie creëert. Mm -hmm. En die is hier en daar... Ook waarneembaar geweest. Hè? Geef eens een voorbeeld dan, om het een beetje tastbaar nou, te maken. Het mooiste voorbeeld is dat van Georg uh, Soros. Het was het in 82, mm -hmm. die uh, met een paar van zijn kameraden speculeerde tegen, tegen het Engelse pond. En in staat was dat pond te laten devalueren. en het ook buiten het Europese monetaire stelsel te drukken. Mm -hmm. Dat kan dus. Dat, ja. Die methodieken zouden nu onder de Market Abuse Directive, de, de richtlijn tegen marktmisbruik, niet meer kunnen. Maar goed, het kan dus wel. Ja. Hmm. Nu, nu worden markten vaak uh, uh, ontwricht door uh, allerlei rare verkeerde verhalen de wereld in te sturen. U heeft wel eens de gezegd dat wel. Wel eigenlijk AIVD. Ja. Ja, ja, dat zou eigenlijk de AIVD, ja, de veiligheidsdiensten, zo'n onderzoek ja, op moeten zetten. Ik denk het wel. Ja, ik en, denk en, dat de nu noemt wordt... u zelf een voorbeeld van de Société Générale. En dan hebben we iemand aan tafel zitten. Dat is een van de. Van onze panelleden Hendrik Meesman. En die, Ho, heeft, en die dat heeft. Hendrik. <laughs> nee, nee, het is niet Hendrik die het verhaal had. Oh, het Jan is Maarten. Jan slachter. Slachter. Oh, sorry. Neem me niet kwalijk. Mag Jan, Maarten, Jan Maarten. Ja, ja, ja. Laten de, we even duidelijk zijn dat deze de, twee aanschuiven voor ons panel, panel van, munt. Ja, zo meteen. En Jan Maarten Slachter is van de effectenvereniging. Uh, wat, uh, Jan Maarten, vertel even. Wat was er aan de hand, ook alweer met de Société Générale? En wat was de verklaring voor een en ander? Nou, een van de theorieën is dat uh, in een zomerserie in de Franse krant Le Monde, meen ik... een uh, fictief verhaal stond over de ondergang van een Franse bank, Société Générale. Uh, en dat werd gelezen door een Engelse journalist. Uh, zijn Frans was niet al te goed. Uh, en hij begreep niet dat het een fictief verhaal was. Dus schreef, hij schreef onmiddellijk een heel gepanikeerd verhaal in zijn eigen krant. Ik meen de Daily Mail... Uh, en vervolgens uh, nou ja, uh, ging, het hele, ging het balletje, uh, balletje rollen. Ja. Uh, dus het kan inderdaad, uh, nou ja, het, het, het kan op een hele rare manier kan zoiets in de, markt, uh, in de markt komen. Maar ja, dit is vrouw. niet bewust gemeen willen manipuleren. Nee. Dit is gewoon je taal niet spreken. Nou dat ja, is een... dit, is dus, dit is dus een van de theorieën. Ik, ik weet ook dat uh, wat, uh, wat dokter van Leeuwen zegt uh, ook gebeurt. Uh, en dat is buitengewoon. kwalijk. Uh, koersmanipulatie door, uh, door verzonnen verhalen. Ja. Uh, daar moet natuurlijk uh, heel hard tegen worden opgetreden. Ja. Nou, wat ons in met dokters van Leeuwen, dat is, uh, je kunt daar de AIVD opzetten en u zegt, ja, niet een, niet een financiële waakhond, omdat het over een onderzoek naar personen gaat, want mensen doen dingen natuurlijk. Maar hoe, moet ik, hoe moeten wij dat nou voor ons zien, zo'n onderzoek? Bent u daar nog? De lijn nee. is weg. Nou, dan gaan wij door. Hallo, ah, bent, u bent, er, bent er, er nog wel? Ja, ik ben er wel. Okay. Ja, oh, wij niet waren bij ook... u weer weg. Ik had het aankomt in, uh, in, in, in Hilversum. Dat ja, nee, precies. U bent daar natuurlijk gewoon. Ik de lijn gegeven uh, weg. Nee, nee, ik zei ook niet dat u weg was. Ik zei dat de lijn weg was. Maar heeft u mijn vraag nog gehoord? Jazeker. Ja. Uh, uh, ik ga uh, uh, geen operationele details weggeven. Zeker niet nu ik daar aan het poosje weg ben. Nah. Mm -hmm. Maar ik denk dat je er niet komt met alleen wat je normaal doet. begin je bij de marktbewegingen en dan zie je iets raars en dan ga je daar achterheen. Ik hou het even maar even heel kort. Ja? Ik denk dat als er echt voor opgezet in die enorme bewegingen die er zijn... Hè, mm -hmm. van tientallen procent, van vier, rustig, vandaar ook weer 4%. procent... dat is echt ontzettend veel. Ja. Ja, dat je daar toch veel in kan laten schuilgaan. En als je dat gezamenlijk doet... Als daar conspiratie in zit, wat dus niet mag... Mm. Ja, dan, je, dan kom je er niet met alleen naar marktbewegingen kijken. Dan zou je toch ook moeten kijken of daar uh, wordt samengewerkt op een manier die niet mag. Ja, en dan kom je toch heel dicht bij conspiratie die natuurlijk voor geheime diensten... dit kan de AIVD natuurlijk niet op zijn eentje... Mm. Nee, uh, wel erg ligt bij het soort werk... Uh, complotten en zo, waar de, de, de AFD en de zusterdiensten daarvan... natuurlijk wel, dat is hun werk. Weet u van zo'n onderzoek dat dat geweest is in het verleden? Nee. Nee. wist ja, het niet in mijn periode. Nou, ja, Maarten Slachter, jij zat te knikken. Nou, Ik, ik denk uh, inderdaad dat het een heel goed idee is... Dat, uh, dat in ieder geval de AVM profiteert van de expertise van de AFD... in dit ja, soort kwesties. Precies. Want het, het valt mij inderdaad op dat, uh, dat je eigenlijk zelf... Dat, uh, dat, dat zelden dit soort uh, opzetjes uh, helemaal wordt uitgeplozen... en wordt achterhaald wie er dan precies achter zit... en wat er nou precies is gebeurd. En daar moet je inderdaad echt voor rechercheren. Daar moet je uh, telefoontaps voor toe, uh, toepassen. Dan moet je mensen misschien... Moet je infiltreren uh, in het wereldje, Ja, inderdaad, Ja, je misschien, misschien, misschien ook wel. Ik ben natuurlijk, dingen, ik ben natuurlijk geen, uh, geen expert op dat gebied. Maar uh, uh, ik heb wel eens de indruk dat de AFM onvoldoende... Uh, mogelijkheden heeft om dat echt goed uit te recicleren. Dus op zich is dat een hele, hele goede suggestie. Laten we nog even naar een, uh, wat anders gaan... Uh, waar u het ook over heeft gehad, meneer Dr. Van Leeuwen... dat u zegt het zou toch wel goed zijn... als er eens een soort uh, antispeculatietaks wordt ingevoerd. Ja. Uh, wat wat uh, kunt u even nog kort uitleggen wat u daar precies uh, dat is mee bedoelt? Een oud idee van een Nobelprijswinnaar, meneer Tobin... Uh -huh. en die zegt dat je die enorme speculatiebeweging die sinds zijn tijd... Hij heeft dat in de jaren 70, meen ik voorgesteld... alleen maar zijn toegenomen. Als je een hele kleine heffing per transactie pleegt... Mm -hmm. dan staat er toch... Nu kan je voor niks uh, duizenden transacties in, in een paar seconden doen. Ja. Als dat wat gaat kosten dan ontstaat er toch wat meer evenwicht. Het hoeft helemaal niet veel te kosten. Mm -hmm. maar het enkele feit dat daar een zekere rem op komt... zou een zekere rust in de markt kunnen brengen. Hendrik Meesman, dat daar een rem op komt... maar betekent dat ook niet een rem op de economische groei? Nou, dat weet ik niet. Ik denk het niet. Als je, ja, praten, ik, ik denk ja. dat het belangrijk is om te realiseren bij beleggen, of speculeren, hoe we het ook noemen. Het is wat de Engelsen noemen een zero-sum game. Hè? Als je het allemaal bij elkaar, bij elkaar optelt, verdienen we allemaal uh, wat de markt te bieden heeft, maar meer niet. Dus ja. een transactie, de een wint en de ander verliest. Maar het is één groot voor een groot deel het groot rondpompen van geld... waar vooral de handelaren, de tussenpersonen enorm veel aan verdienen. En waar verder uiteindelijk het economisch nutten van... het maatschappelijk nut toch vrij beperkt is. Nou ja. En daar kun je van afvragen, ja, is dat zinvol? En dan is zo'n tobin tekst dat inderdaad al heel lang geleden gesuggereerd is... denk ik een goede suggestie... omdat de focus meer van de korte naar de lange termijn te brengen... in de financiële wereld, dat dat, dat, dat, dat daarbij helpt. Mm -hmm. um, ik denk wel dat als je zoiets doet op mensen moet proberen dat wereldwijd te doen. Zoveel ja, mogelijk, want als je dat als een land alleen doet... Heeft het is geen dat zin. Bij, denk Gevloed ik kansloos. Zeg, ja. Ja. En meneer Tobin heeft tro trouwens uh, gezegd voor, vlak voor zijn dood... dat hij absoluut geen enkele fiducie had dat het ooit ingevoerd zou worden. Dat stemt weer wat somberder. We gaan heel even luisteren naar het nieuws. Uh, meneer dokters van Leeuwen in Den Haag, blijft u zitten. Na het nieuws gaan wij verder met u en met Hendrik Meesman... en Jan Maarten Slachter met ons panel Klinkende Munt. En we pikken ook nog even een stukje algemene beschouwingen mee. Tot zometeen na het nieuws.